We begonnen het tweede uur met Patty Austin. En uh, ja, van harte welkom bij het tweede uur van ZFMTS. Samenstelling, presentatie, accu Beuving. En uh, we hebben het eerste uur van alles gedraaid: oud en nieuw. Splinternieuw zelfs. De Dreamville Band was uh, uit de CD uit uh, 2024. En uh, ja, dit is ook een nieuwe cd. Dit is een cd uit 2024... met allemaal uh, nummers van Patty Austin Love Songs heet het. En dit was een hele mooie Our Love is Here to Stay. Uh, Twee uur, ja, van alles op de rol... maar vooral Nederlandstalig. En dat komt onder, onder andere van Britta Maria... en de pianist Maurits uh, Fonse. Fonse speelt ook veel jazz, dus de, dat is niet vreemd. En die... Britta die heeft volgens mij muziek gestudeerd, onder andere jazz. Is, is, is uh, uh, lerares, volgens mij, muziek. Uh, een mooi nummer is het nummertje Aardige mensen. Tekst Jan Boerstoel. Uh, ja, het klinkt een beetje als een tango. En uh, op het einde zit een mooie bukelsolo solo van Theus Nobel. Luister en geniet van de mooie klanken van Britta Maria. Van films en uitboeken. Altijd begaan met wat groeit en wat bloeit en bestaat. En wie zijn best doet, hoeft daar zelfs niet echt naar te zoeken. Kent doorgaans wel een paar mensen op wie ze niet slaat. Vol bereid om de wereld haar zorgen te delen. Dat ook hen altijd parten zal spelen. Aardige mensen gaan dood. Te vroeg of verwacht of ontijdend. Vervelend verdrietig, maar zeker niet strijden. Met Boeddha of Allah of God of het hoopvolle iets. Hoe verdient zwarte niets? Zelfs voor aardige mensen. De mensen zijn dikwijls ook goed voor ideeën Willen het beste voor jou en voor de maatschappij Echte vakampera, liedjes, applaus en trofeeën Jammer genoeg zijn ze meestal niet van de partij Ook al omdat zij hun stemmen maar zelden verheffen voor hem geldt wat iedereen dient te beseffen, aardige mensen gaan dood, daar hoef je niet slecht voor te wezen. Geen vrede dictator, waar alle voor vrezen. In Hitler of Stalin, nog wil maar in welke de spoon, schurk naar schurk, even dood als ook dood goede mensen. Maria. Ook bekend natuurlijk van vele Franse chansons die ze zingt. Volgens mij is ze half Frans. Dus ze heeft wel wat ervaring opgedaan in Frankrijk daarmee. Mooi nummer. Volgens mij speelt ze binnenkort in Haarlem. In uh, Theater de Liefde. 24 maart of zo uit mijn hoofd. Uh, zeer de moeite waard. Maar ik vrees dat Theus Nobel daar niet bij is. Uh, mooi nummertje. Uh, we zijn begonnen aan een stukje Nederlandstalige, uh, jazzy-achtige muziek. En dan kom ik ook bij een Clubje Heren en dat bestaat uit Kees Prins en uh, uh, Paul de Murk en uh, JP Dentex. En die hebben een aantal jaren geleden een theatertour gemaakt waarin ze met elkaar muziek maakten. En een van die nummers was uh, Stormvogels. Ik ga eens even kijken of ik dat ze gauw kan vinden. Oh, hier heb ik hem. Luister en geniet van Stormvogels. Kees Prins, Paul de Murk en JP Dentex. De een is een doene en de anderen een droon. Ooit hadden we een beentje, maar dat kwam niet van de grond. Want ons samenhoud is meer nog wat ons scheidt dan wat ons bindt. Het gaat van introvert naar sceptisch tot een gulle grote mond. En we lachen om elkaar als de avond daarom vraagt En we geven lik op stuk aan wie de humor niet verdraagt. Niet voor de hand liggende vrienden in een wekelijks vast decor. Maandagavond op de Nieuwmarkt in café Let Wild in een stamcafé. Een avond zonder kut TV. We halen zien de mooie tijden terug. Het wissen samen. Zo weinig als ze hebben, het is wat de anderen ontberen. Proberen van elkaar te leren. Sepsis, rust en grote mond. En het is niet wie er gelijk heeft of wie het meeste weet. Het is het mooiste verhaal of het fraais verpakte leed. Het zijn vrienden voor het leven, maar steeds heel even horen ze praten. Maandagavond in café Leem 12 du Stormvogels in de kamer stad. Zing een mooie tijd Ja, dan natuurlijk J.P. den Tix op de gitaar en de heren zongen op de beurt. In de volgorde van J.P. dan Paul en tot slot Kees. Eh, leuk, leuk, leuk. Eh, dan komen we bij het volgende nummertje wat klaargezet van, gezet van eh, Nederlandstalig. En toch een beetje jazzy. En dat is het nummer van Boudewijn de Groot van die fenomenale LP eh, eh, Picnic. En daar kan, kan zone 4711. 4711 een bekend eh, geurtje. Luister en geniet.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 Ze keek me een tijd later pijnzend aan. En net toen ik haar schouder wilde strelen, begon het haar klaarblijkelijk te vervelen, dat ik alleen maar zwijgend naast haar zat. En ze verdween half achter en blad. Tot haar navel toe was wereldnieuws te lezen. Ze zei dat dode klonje fijn zou wezen. Het spijt me dat ik dat niet bij me had.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 Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand De geur van oude je woei van het land Ja, dit is volgens mij het enige nummer dat een beetje jazzy klinkt van Boudewijn. Maar we gaan rustig door met het Nederlandse repertoire. De Vlaamse Esther van Hees heeft ook Nederlandse liedjes op de plaats gezet. En werd daarbij begeleid door Jeroen Favliet, pianist en alt-saxofonist Miguel Bullens. Ook een mooie cd geworden met een jazzy karakter. Esther van Hees, zoals een mooi verhaal. Waarschijnlijk herken je de melodie. Gewoon zoals elk mooi verhaal Op een zomerdag niet ver van hier Hij een donkerbruin verbrandt van Zij op zoek naar een gouden zonnestraal En zoals het past in elk mooi verhaal Kwamen hij en zij ergens samen Ergens kruisten bij de paden En de blauwe lucht zat van. Met muziek en de wereld is plots gaan stilstaan en zij dachten niet meer aan de tijd en ze zochten gauw een plekje in het groen hun verhaal begon daar al met een zoen beide wilden alles weten van elkaar maar wat zij vertelde was banaal hij sprak van de zee en van het mooie weer Zij van gekke vakantieplannen en van heerlijke gouden stranden Net als kleine kinderen dansten zij vrij Plukte bloemen en zonnestralen Hij en zij dachten niet meer aan de tijd Zo kan Nederlandstalig en jazz nog heel goed samengaan. Dat gaat, geldt ook voor het volgende nummer. Iedereen kent natuurlijk uh, Harry Jekkers. En uh, het klein orkest en natuurlijk allerlei cabaretvoorstellingen. Maar die heeft samen met Vejlofsky in 2008 een kinderscd gemaakt. die uitermate interessant is voor mensen om uh, naar te luisteren. Hij is bestemd voor kinderen vanaf zes jaar. En ja. Er staan gewoon fantastische nummers op. De pianist die heet volgens mij uh, uh, Thijs uh, Borsten. Maar bekende namen die meespelen zijn. Uh, uh, moet ik even kijken op mijn lijstje, want ik had het opgeschreven. Uh, Erik Vloeimans, uh, Erik Varzon. Uh, nou, dat zijn niet de, de minsten natuurlijk. Dus er is een topgezelschap ingehuurd om deze kindercd uh, uh, uh, aantrekkelijk te maken. Verdriet is drie sokken. De teksten zijn van Koos die ook al heel veel teksten schrijft voor een Klein Orkest. Harry Jekkers, uh, nummers worden gezongen door Harry uh, en door Velofsky. Maar ik heb er één uitgekozen, die wordt gezongen door uh, Harry Eckers. Het nummertje heet Vis. CD. Er is trouwens best wel kinderjazz erin. Daar eh, kom ik nooit opeens op. Je hebt ook nog eh, op Spotify heb je muziek van eh, Mr. Luca. Eh, dat is allemaal jazzmuziek voor kinderen. Dus opa's en oma's wil je kinderen eh, jazz laten horen. Mr. Luca is ook zeer de moeite waard. En deze CD, als je die ooit ergens in kringloopwinkels ziet zitten. aarzel niet te kopen Want als je hem officieel gaat kopen. is het een vrij dure CD. Als ik me niet vergis. Hardyjackers, eh, drie sokken is verdriet. Dan kom ik bij een, ja, dat kennen de meeste luisteraars van ZFMGs wel. Dat is uh, Joke Bruijs. En die uh, heeft ooit een cd gemaakt. Moet ik even kijken hoe die ook alweer heert. Uh, Leef wat je... Even kijken hoe die cd heet. Joke Bruijs, dat had ik ergens neergezet. Leef wat je kan. Mooi dat uit 2007. En daar staat het nummertje Katwijk op. Nou, kijk, dat kunnen we in Zandvoort. natuurlijk gewoon spelen. Want Katwijk is ook een badplaats met een mooiste, strand. Een mooie strandtente, mooie boulevard... en een fantastische parkeerplaats. Daar zouden ze in Zandvoort best jaloers op mogen zijn. Een parkeerplaats die over de hele duinerij is ingebouwd... en tegelijk een zeewering is. Als je het nog nooit gezien hebt... moet je zeker als Zandvoorter een keer in Katwijk... in die parkeerplaats parkeren. Ook heel goedkoop. Dat, daar kunnen ze ook nog wat van leren in Zandvoort. Maar goed, geen loftrompet over Katwijk. Zandvoort is ook leuk. Katwijk, Joke Bruis. Het was een mooie dag, zo'n dag om Jou en hoopte dat je met me mee zou gaan. Het leven hier op deze plek, wat wil je nou nog meer? De lucht is blauw, ik hou van jou, dit is waar. Zijn Frits Landersbergen speelde mee... Koorbakker, uh, Bakker, uh, Joke Bruis, Edwin Corsilius. Nou, veel om op te noemen. Uh, mooi nummertje, Katwijk, uh, Joke Bruis. Leef wat je kan, CDA 2007. Dan gaan we omschakelen naar wat uh, andere muziek. Bijvoorbeeld dit... to say We are now having a little cooking session right here on the scene, putting the pot on in here. And we like for you to join in with us and have a ball. Now ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the jazz. The ground. See the people are joining around the world. Love is in town. Got this message to share in time. Live your life. Be in your prime. Oh, Love is in town. Tijd voor iets Hollands. Olaf Hoeks en Ruud de Vries. Die hebben een uh, cd geproduceerd gemaakt. swing Tang. Er staan mooie nummers op. Een beetje de stijl van de 50 jaren. Klinkt lekker. Uh, ik ga er iets van draaien. Komt-ie, Illinois... Het echt een panne uit, zou ik zeggen. 13 nummers staan erop en allemaal zijn het knallers. Dus uh, Olaf Hoeks en Ruud de Vries, swing tang. Echt de moeite waard. Uh, ik had de beloofd nog de New Cool Collective, dacht ik. Een bekend nummertje van hen, uh, Floetie. gaat toch vrij lang door. Dat was de New Kill Collective. Flutie heet het nummer. Komt van een cd'tje. Uh, 25 volgens mij heet het cd. Uh, ja, je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Uh, we hadden wat Nederlandstalige, jazzy achtige muziek kregen, uh, uitgezocht. Jean de schaar ben ik niet eens meer naartoe gekomen. En uh, ja, ik hoop dat ik het leuk vond. Nederlandstaligen hebben we eigenlijk, eigenlijk nog nooit eerder zo veel van gedraaid. Dus voor de verandering zou ik bijna zeggen. Wat verder de moeite waard was, zou ik zeggen, Laufi Kijk dat nog eens na. De Dreamfields Band, zeer de moeite waard. En natuurlijk niet vergeten... Maar, uh, even kijken, Ja, ik heb een hoop dingen niet kunnen draaien. Olaf Hoeks en uh, uh, Swing Tang, ook zeer de moeite waard. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En we gaan eruit met een heel bekend nummer. Van Curtis Mayfield, Move On Up. En uh, ja, dat zou ik zeggen, de, de zon begint te schijnen. Dus uh, nog even luisteren, trek je jas aan en ga eruit... En blijf in beweging, want bewegen is gezond. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer. Curtis Mayfield, move on up. Just move on up toward your destination Though you was een Curtis Mayfield. Uh, ik wens je nog een hele goede zondag en wellicht tot een volgende keer. Geniet ervan. Maak er een mooie week van en see you next time. Tot ziens. Het allerbeste. Hele veel groeten en ga er vooral op uit en geniet van het mooie weer. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.